De nieuwe machthebbers in Oekraïne... willen vandaag een regering van nationale eenheid presenteren. Wie de premier wordt is nog onduidelijk. Een van de kandidaten is oppositieleider Yatsenyuk. Hij is van de Vaderlandpartij, net als oud-premier Timoshenko. Zij wil nu president worden. De afgezette president Yanukovych is nog altijd spoorloos. De meeste telecomproviders ronden de beltijd nog altijd af... op minuten in plaats van seconden, meldt de Consumentenbond. Daardoor zouden klanten tot 30% te veel betalen... Sinds 1 januari vorig jaar moeten providers minstens één abonnement aanbieden... waarbij per seconde wordt afgerekend. De Consumentenbond wil dat afronden op seconden standaard wordt voor alle abonnementen. De maximumsnelheid op de A13 bij Rotterdam en de A10 bij West, West bij Amsterdam... gaat eind maart terug naar 80 km per uur. Volgens het AD maakt minister schuldstad vandaag bekend. Nu mag er op beide wegen nog 100 worden gereden.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 Het weer vanochtend droog en in het noordoosten zon. In de loop van de dag vanuit het zuidwesten regen. Aan zee waait een krachtige wind en het is een graad of 11 maximaal. Dit was het MS -journaal. Het is dinsdag 25 februari. De eerste slag is gewonnen. Maar vanaf vandaag moet Oekraïne uit een diep politiek en economisch dal zien te komen. We vragen ons vanochtend af hoe dat dan moet. Want steun van Europa, maar ook van Rusland, is noodzakelijk. En vanaf vandaag is het voor homo's in Oeganda heel gevaarlijk geworden. Of staatssecretaris Teven van Justitie bereid is het asielbeleid te versoepelen... vragen we hem straks. Het LOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Goedemorgen. Brengen u tot 9 uur het laatste nieuws. Wat er de afgelopen uren is gebeurd, hoort u nu. De politie in het grensgebied bij Enschede is op zoek naar een man en een vrouw die gisteren een man zouden hebben gegijzeld en ontvoerd. De twee hadden eerder op een camping een man neergeschoten nadat ze bij een inbraak werden betrapt. Het duo zou de afgelopen weken al meerdere mensen hebben mishandeld, ontvoerd en overvallen. Politiewoordvoerder Anton de Ronde. Wij zoeken in het grensgebied Duitsland en Nederland en geven daarbij aan dat wij van de mensen die hen zien verwachten dat ze absoluut geen eigen actie ondernemen. Ze zijn zeer vuurwapengevaarlijk en wij vragen hen dan ook om contact met de politie op te nemen via 112. Over het Duo's dan het een en ander bekend, politie denkt ook te weten in wat voor een auto ze rijden. Ze zouden nu mogelijk rijden in een blauwe Honda CRV. Daar is wel een kenteken bekend van de 71 Dirk Pieter Leo Karel. Maar het kan ook zijn dat er andere kentekenplaten op de auto zijn aangebracht. Foto's van de twee vindt u op onze website. Later deze uitzending hoort u er meer over. Nu president Janukovic is afgezet, komt een ander probleem van de Oekraïne weer bovendrijven: geldgebrek. Rusland had 15 miljard euro beloofd, maar vooralsnog is dat bij een aanbod gebleven. De Europese Unie zou Oekraïne nu met 20 miljard euro willen steunen. SP-Kamerlid van Bommel vindt dat geen goed idee, zei hij bij Paul en Witteman. Het is niet goed wanneer er van, van buitenaf, op die bevolking, eh, met een grote zak geld... en met, eh, met valse beloften voor lidmaatschap van de Europese Unie in de toekomst... denk ik dat dat niet goed is voor de toekomst van de Oekraïne. Dat het geen stabiliteit veroorzaakt en eh, dat de problemen van de Oekraïnes daarmee niet opgelost worden. In Oekraïne wordt vandaag begonnen met de formatie van een nieuwe regering. Telefoneren is nog altijd veel te duur, vindt de Consumentenbond. Betalen per seconde, dat zou eerlijker zijn. Maar aanbieders die dat aanbieden, zijn moeilijk te vinden. Ze zijn vaak in andere bundels opgeborgen. of ergens achteraf verstopt. Dat is ook wel een bezwaar, wat we ook daarop hebben. Wat ons betreft moeten alle abonnementen gewoon per seconde berekend en afgerekend worden. Zolang het nog niet zo is, moet je in ieder geval heel duidelijk op de website kunnen vinden. welk abonnement het provider biedt waar per seconde berekend wordt. Per belseconde betalen dus en niet meer.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 Sustain commitments to key allies and partners in the Middle East and Europe. Maintain engagement in other regions. And continue to aggressively pursue global terrorist networks. En dan de luchthaven van Berlijn, het ongoing drama. Opnieuw is de opening namelijk uitgesteld. En het complex is miljarden euro's duurder geworden dan gepland. In totaal zijn de extra kosten inmiddels al 5 miljard euro. Extra dus, hè. dus daarmee is die luchthaven al drie keer zo duur als gepland. Het is dus allemaal belastinggeld. Ja, wat had je wel niet allemaal van het geld kunnen doen. Dus nee, Duitsers vinden het echt onvoorstelbaar. En Myno Remmers, die is vanochtend spotter. Myno? Bij de otter, ja zeker wel omdat er eentje vorige week is doodgereden... bleek dat toch goed nieuws te zijn. Dat is gek, jawel. Want het was niet dé otter, maar een otter. En dat betekent bij de Nieuwkoopse plassen... dat ze dus weer in opmars zijn. Dat er niet eentje zit, maar meer. Maar Rimmers hoort hem zo uitgebreid. Eerste kranten. De Volkskrant Hoop opent met... Oeganda, homo's in Oeganda nu vogelvrij... met de ondertekening van de wet tegen homoseksualiteit... heeft de Oegandese president mendel, middelvinger opgestoken... naar zijn donorlanden. Van westerse dreigementen met sancties heeft hij zich niets aangetrokken. de opening van trouw. Oegandese homoseksueel riskeert levenslange straf. Homoseksualiteit is simpelweg het gevolg van een keuze voor slecht gedrag. Dat kan de samenleving niet tolereren, zegt de president van Oeganda Museveni. De hele voorpagina van NRC-next is gevuld met een foto van het Amerikaanse leger. Met de tekst: Bye, bye, supermacht, Amerika. De Amerikanen gaan fors bezuinigen op hun leger. Zo werd gisteren bekend. Maar kleiner blijft nog steeds heel groot, zegt de krant. AD opent met minister Schultz van Verkeer. U hoorde dat ook al in het nieuws: weer 80 rijden op de A10 en de A13. Maximumsnelheid daar gaat eind maart weer omlaag. Van 180 kilometer. Dat zal de minister vandaag bekend maken bij de trajecten. En blijft vervuiling binnen de gestelde de normen maar de minister grijpt dan toch uit voorzorg maar in. Het financieel dagblad ziet een nieuwe partij op de hypotheekmarkt. Britse investeerder ziet interessante markt nu banken terughoudend zijn. De Britse investeringsmaatschappij Ven gaat hypotheken verstrekken in ons land. Fenn is geen bank en wil de hypotheken financieren door ze te bundelen... en ze door te verkopen aan andere beleggers. Dat plan illustreert volgens het FD de verschuivingen op de hypotheekmarkt. Voor op het AD, maar ook voor op de Telegraaf. Grote foto's van Enise Merve Birkan en Antonio Marcos van der Ploeg. Dat zijn die twee waar wij ook al melding van maken. De politie maakt jacht op Nederlandse Bonnie en Clyde, staat er in het AD... Tot slot op de voorpagina van de Telegraaf autorevolutie uit Twente. Dankzij Nederlandse technologie staat de auto-industrie... aan de vooravond van een revolutie die auto's lichter en sterker dan ooit maakt.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 Talk to the base Strolling so casually We're different and the same Gave you another name Switch up the battle Het hoort u rather be. Ja, en wij zouden natuurlijk ook liever buiten zijn. Ja. Toch? Is dat zo? Nee, ja. helemaal niet. <laughs> Myno Remmers, <laughs> ben jij warm. bent wel buiten. Jij ja, bent op otterjacht. Het is altijd buiten. Ja, dat is leuk. Op ja. Inderdaad. <laughs> nou, het is hier zie Nieuwkoopse plassen ben ik. Het is echt... Ik ben hierheen gereden. Ik dacht, waar zit ik? waar zit ik? Maar goed, we hebben de boswachterij gevonden. Het licht brandt, het koffieapparaat doet het... en Martijn van Schie is hier zelfs blijven slapen voor ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, dat was natuurlijk aanvankelijk treurig nieuws, een doodgereden otter. Ja, wij, hadden al, wij, hadden, wij waren zo blij dat er eindelijk een levende otter in Zuid-Holland was... en ineens ligt er een dode op de snelweg. Ja, dan word je direct verdrietig. Ja. En, maar er hangen cameraatjes... Inderdaad. in Die werken in het donker met een, met een infrarood lampje erop. Daar ziet hij otter niks van. Maar als er eentje voor langs loopt, dan ziet hij hem wel. Ja. En toen bleek hij toch nog te leven. Dus moeten er meerdere zijn. Nou, In ieder geval waren er twee. Dat weten we nu. Maar uh, we weten niet hoeveel. In ieder geval, we gaan uit van één. En we hopen dat hij een tijdje blijft. Want otter zat hij niet meer. Al sinds 1976 uit mijn hoofd toen de laatste werd doodgereden. En dan is uh, terugkeer wel echt uh, ja, een feestje. Ja, dat is begonnen in 2002, geloof ik, hè? Toen werden er in uh, de Wieden Weer in Noordwest-Overijssel werden de otters uitgezet. En uh, ja, dat is wel min of meer goed gegaan... want ondertussen lopen er ongeveer 100 otters door Nederland heen. Ja. En dat is wel een succes, maar het blijft heel weinig. 100 is heel weinig. Ja. 2002, 30 otters werden er uitgezet. Luister even naar een fragment van het toenmalige journaal. De otter is weer terug in de Nederlandse natuur... Zeven otters uit Wit-Rusland, Letland, Tsjechië en Zweden zijn uitgezet in de buurt van Giethoorn. De laatste Nederlandse otter werd in 1988 doodgereden door een auto en daarmee was de soort hier uitgestorven. Voordat de otters werden uitgezet zijn ze in quarantaine gehouden. Ook zijn ze onderzocht op parasieten. In de otters is een zender geïmplanteerd om de beestjes te kunnen volgen. Niet iedereen is blij met het project. Sommige deskundigen menen dat er een grote kans was dat de otter op natuurlijke wijze in de Nederlandse wateren zou zijn teruggekeerd. Ach, Henny stoel, lang geleden zeg. Ja. Nou, de otter is, uh, is terug. Uh, uh, ze sluit net af met het bericht dat niet iedereen blij was met de terugkeer van de otter. Ik ja, heb. Dat mensen het ook wel weer een aantasting van de natuurlijke balans vinden en zo, dat we weer gaan ingrijpen. Nou ja, ja, ik weet niet precies waar die berichten vandaan komen. Ik vind het in ieder geval prachtig. Ja. En het dier hoort er gewoon bij. Het hebben altijd otters in Nederland gewoon... totdat wij het milieu zo verpest hadden dat ze uitstierven. Waardoor gingen ze dood eigenlijk? Ja, er waren twee grote redenen. Eén was dat er zaten zoveel zware metalen in de vis... door milieuvervuiling. Dat, nou ja, Die otters eten veel vis. Ze staan aan de top van de voedselketen. En als ze blijven eten... krijgen ze heel veel van die, van die zware metalen in hun lichaam. Dan gaan ze gewoon hartstikke dood en Verkeer ze kunnen gewoon echt slecht tegen auto's, ja. ja dat blijkt alweer uh, kort geleden, halverwege deze maand, toen die is dus is doodgereden. Wat ja, goed, we gaan het straks over hebben wat we eraan kunnen doen. Achter ons hangt een prachtige kaart van het gebied. Als we naar buiten kijken, is er één groot zwart gat. Waar zitten ze nou even om voor ons te bepalen? Woeren ze verlaat? ben ik doorgereden. En uh, nou ja, hij staat in de, echt helemaal in de middle of nowhere. in een kantoortje van ja, dat, dat dacht en... ik al. Ja. <laughs> Uh, op de Hollandse Kade. En dit, dit is de Nieuwkoopse plassen. Wij weten dat die otter in ieder geval... het, het zuidelijk deel van de Nieuwkoopse plassen gebruikt. Omdat we daar camera's het is hebben staan. allemaal blauw, het is allemaal water, ja, logisch. Water en bosjes. Vooral bosjes, te slapen ze in. Water, daar vissen ze in. En dat hebben ze dan nodig. Ja. Ge otter, dat is uh, gedoe, hè? Als je aan het otteren bent, dan ben je aan het... Nou, ik kan me ook niet zo heel goed voorstellen hoe ze dat doen. Want ze zitten of in het water en het is altijd koud. In ieder geval in deze tijd van het jaar. Nou, en dan overdag slapen ze in een bosje waar niemand wil zijn. Maar toch schijnt hij het naar zijn zin te hebben. Nou, we gaan ze proberen op te zoeken tijdens deze uitzending. Leuk, we horen je zo weer, Meino Rimmers. Het is kwart over zes, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nu de Olympische Spelen voorbij zijn, moeten veel sporters de volgende stap zetten. Namelijk hun succes commercieel maken. Hoe moeten ze dat doen? Hoeveel levert dat op? Josephine Trihi sprak met sportmarketeer Bob van Oosterhout. Ja, daar komt goud. Goud voor Nederland. Het nou, winnen van een gouden medaille kan op jaarbasis tussen de anderhalve en de drieënhalve ton opleveren.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 De sporters moeten vanaf vandaag verder en dan commercieel verder. Maar eerst maar eens naar de koning, later vandaag. 19 minuten over 6. Begrotingsoverschot, meer banen. Dit jaar uit de crisis. De Grieken horen het bijna elke dag. In Thessaloniki, de tweede stad van Griekenland, is er weinig van te merken... vindt de Nederlander Marius van Voorthuizen. Hij groeide op in Griekenland en woont en werkt nu in die stad. Connie Keesje zocht hem op. We zijn nu in het centrum van de stad... Nou, Nederlands weer hebben we hier. Het regent uh, verschrikkelijk. Flink, ja. En ja, we lopen hier eigenlijk in de gewone straat. En ook hier in Thessaloniki, net als in Athene en andere steden overigens, zie je dat veel zaken dicht zijn. Is dat een actueel beeld in Thessaloniki? Ja, in de crisis is de werkeloosheid hier erg gestegen. Nou ja, dat is ook vooral omdat veel, heel veel kleine zaken dicht zijn gegaan. Dus het nou ja, is nu het standaardbeeld welke straat je hier ook loopt... dan zie je nou ja, één zaak open, twee dicht... En ook huizen die nooit meer verhuurd worden. Want de nou ja, Thessaloniki had een vrij grote huizenmarkt die helemaal in elkaar is gevallen. Ben jij ook zelf op de ene of andere manier getroffen door de crisis? Of heb je er last van gehad? Ja, ik heb nu werk. Ik werk nu part-time in een, uh, nou ja, een manufactuur die geconvijten vruchten in stroop als siroop als basisproduct heeft. En, en, en ja, noga met chocola en vruchten met chocolade eromheen, zulke dingen. Ik heb ja, de crisis wel gemerkt inderdaad in de jaren. Want ja, vroeger, vooral toen ik student was, ja, dan werkte ik omdat ik wou werken. Als ik geen zin meer in had, dan ging ik gewoon weg en dan werkte ik een tijdje niet. En dan ging ik weer ergens anders werken. Maar jij hebt theologie gestudeerd. Je bent een afgestudeerd theoloog. Ja, precies. Bachelor in de theologie en. Nee, ik was toen uh, daarna master in de politieke filosofie. En maar, daar kun je niks in vinden? Maar ja, er zijn duizenden theologen in het hele land. En uh, ja, in de laatste uh, staatsexamens om geaccepteerd te worden in een vaste aanstelling... waren er, als ik me goed herinner, 66 plaatsen. Nu horen we he, eigenlijk al een paar maanden van de regering hier. ja, We hebben over 2013 voor het eerst een... Begrotingsoverschot. 2014 gaan we langzamerhand de crisis uit. Hoe kijk jij daar tegenaan na alles wat je me nu verteld hebt? Uh, nou ja, die, al die uitroepen over uh, begrotingsoverschot en uh, dat we uit de crisis gaan, vooral. Nou, dat is misschien wel de grootste mop die ooit is genoemd uh, in de Griekse taal. Uh, de nummers die passen dan misschien wel, als het al geen leugen is. Een nummer dat zegt dat we een begrotingsoverschot hebben... terwijl we nou, zo ongeveer 3 miljoen werklozen... en uh, soms werkenden, soms niet werkenden, meestal niet werkenden... of werkenden één dag in de week, gaan ze maar doorhebben. Dat is voor mij geen uitgang van de crisis. Is dat ook het grootste probleem, denk je... om al die mensen weer aan het werk te krijgen? Dat is gewoon onmogelijk. Je kan de cijfers wel neerhalen... want nou ja, al die programma's die nu worden opgezet waarbij vijf maanden, dan ben je even niet werkeloos. Nou ja, dat is ook een mooi trucje om even de werkeloosheid wat omlaag te zetten. Maar ja, wanneer je vijf maanden werkt voor vier of zes uren per dag... en dat geld na vijf maanden nog steeds niet je eerste maand niet gezien hebt... want dat betekent nog niet dat je in dat programma bent dat je betaald wordt... Uh, nou ja, daar zet je geen brood mee op tafel. Het is allemaal zo vast aan uh, wat er internationaal gebeurt op het economisch gebied... dat, nou ja... Een oplossing van de crisis in Griekenland zonder oplossing eh, op een internationaal niveau is niet mogelijk. Gewoon. De Europese Commissie presenteert later vandaag de economische verwachtingen voor de komende tijd voor Griekenland. Looking like a train wreck Wearing too much makeup but burden that you carry More than one soul could ever bear So sad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 Save it for a rainy day, save it for a rainy day, save it for a rainy day. Jayhawks, save it for a rainy day. Sport. Zijn bedenkingen bij de Russische medailleoogst in Sochi. Duitse televisiezender de WDR heeft bewijzen dat Russische atleten massaal aan het xenongas hebben gezeten. Dat gas bevordert de aanmaak van rode bloedlichaampjes. In een dag, van 24 uur, was de EPO-productie om een factor 1,6 en um 160 procent gesteigd. Worden. Also, richtig deutelijk. Dat is een significante, een deutelijke erheuwing. Het is zeer waarschijnlijk dat het ook in mensen dezelfde werking ausüben wird. Xenongas staat niet op de dopinglijst en is dus niet verboden. Volgens de voormalige voorzitter van het WADA... de anti Dick Pound... moet in het eerstvolgende congres van dat agentschap worden besloten... dat Xenon alsnog op de lijst komt... omdat het prestatiebevorderend werkt. De Nederlandse Olympische ploeg keerde gisteravond terug in Nederland. Van Eelde reed men naar Assen waar de atleten in het zonnetje werden gezet. Voor Michel Mulder is het de eerste huldiging in een drukke week... want na Assen volgt Den Haag en dan woensdag in zijn eigen stad... Ja, Sol is, uh, is woensdag. Morgen de inderdaad de ridderzaal. Dus het wordt, uh, het wordt een druk programma. En volgens mij staat er nu een fan van mij. Die wil wat zeggen. Een echte fan met een medaille om de nek. Kijk eens, wat is het? Ja, we maken er goud van. Mag ik met jou op de foto? Mag jij met mij op de foto? Nou, laten we dat dan, we dan maar even doen. Succes ermee. Ja, Heel snel. Dat is echt schattig, hè? Mario Been is ontslagen bij het Belgische Genk. De slechte resultaten in de competitie deden hem uiteindelijk de das om. Been werkte bijna drie jaar bij Genk en daarvoor trainde hij Feyenoord. Een terugkeer naar Rotterdam-Zuid is niet aan de orde. Nee, nee, nee. Ik denk niet dat hij daar op mij zit te wachten op dit moment. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat ze de juiste keuze maken. Een uh, gerenommeerde coach die hopelijk uh, die mooie club weer aan de kampioenschap kan helpen. Graziano Pelle die hangt een schorsing boven het hoofd. Aanklager betaald voetbal is een vooronderzoek begonnen naar de aanvoerder van Feyenoord. Na het gelijkspel bij FC Twente was Pelle op weg naar de kleedkamer. en Hij was zijn emoties niet de baas. Het Italiaan was zo gefrustreerd, omdat ze in de laatste minuut dan toch nog gelijk speelden... dat hij tegen de dugout van Twente trapte en vervolgens in de catacombe een reclamebord en een lamp van een televisieploeg vernielde. Na de uitspraken van Ronald Koeman, trainer van Feyenoord... wordt geen onderzoek gedaan. Ook de trainer was bijzonder boos op de scheidsrechter Geuse Bejuk... maar zal daarvoor niet worden gestraft. De Consumentenbond vindt dat telefoonproviders... eerlijke rekening moeten sturen. Betalen per seconde, niet meer en niet minder, hoort u zo. Het is Radio is Bijna half zeven nu het NOS Journaal. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. De Nederlandse en Duitse politie zijn op zoek naar een man en een vrouw... die gisteren in Enschede een man neerschoten na een inbraak...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 Volgens Daan de AD heeft minister Schultz dat besloten. De rechter bepaalde eerder dat de minister te weinig rekening hield met lawaai en fijnstofoverlast. Nu wordt het al, de meeste telecomproviders ronden de beltijd nog steeds af op minuten. In plaats van seconden meldt de Consumentenbond. Daardoor zouden klanten tot 30% te veel betalen en de bond wil dat afronden. In seconden de standaard wordt voor alle abonnementen. Dan heb ik nog het weer vanochtend droog in het noordoosten zon In de loop van de dag van het zuidwesten uit regen en aan zee vrij veel wind. En het wordt een graad of elf. ANWB Verkeersinformatie. Helene Geest, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ondanks de voorjaarsvakantie in de regio Noord... staat de file op de A7 er toch al van Horen naar Zaandam. Hij is wel wat korter dan anders. Bij de afrit Weide Wormer drie kilometer. En verder staat er nog helemaal niks in Nederland. En we verwachten dus ook een wat rustiger spits vanochtend. Oké. Okay.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 Verenigde Staten gaan flink bezuinigen op de krijgsmacht. 13 jaar oorlog en militaire inspanningen in Afghanistan... hebben flink in het budget gehakt. Esther Hegel van Defensie ontvouden gisteravond zijn begrotingsplannen. Die moeten nog wel even door het congres worden goedgekeurd. Als we onze combat-missie in Afghanistan... zal dit het eerste budget worden om volledig te reflecteren... wat de transitie die DOD maakt voor na 13 jaar war. Het langste conflict in onze naam's historie. Hegel presenteerde gisteren zijn eerste naoorlogse begroting en die wordt natuurlijk een stuk zuiniger dan de begrotingen tijdens de 13 jaar oorlog. As a consequence of large budget cuts, we chose further reductions in troop strength and force structure in every military service, active and reserve, in order to sustain our readiness and technological superiority and to protect critical capabilities like special operations forces and cyber resources. Hegel wil het leger kleiner maken, om te kunnen investeren in een flexibelere en slimmere strijdmacht. Our analysis showed that this force would be capable of decisively defeating in one major combat theater. De nieuwe strijdmacht kan slechts één grote grondoorlog uitvechten en niet twee tegelijkertijd, wat tot nog toe altijd het uitgangspunt was. In addition to the A-10, the Air Force will also retire the 50-year-old U-2 in favor of the unmanned Global Hawk system. De hele vloot van A-10-antitankvliegtuigen gaat eruit. En ook het oude spionagevliegtuig, de U-2, gaat verdwijnen. Allemaal erfenissen uit de Koude Oorlog. Drones gaan tegenwoordig op verkenning uit. For the air force, an emphasis on capability over capacity... meant that we protected its key modernization programs... including the new bomber, the, strike, the joint strike fighter... and the new refueling tanker. En heel belangrijk voor Nederland. Het JSF-programma blijft onaangetast. In the short term, the only way to implement sequestration is to sharply reduce spending on readiness and modernisation, which would almost certainly result in a hollow force. One that is not ready, one that is not capable of fulfilling assigned missions. De minister waarschuwt dat de bezuinigingen niet mogen doorschieten. Dit is een boodschap aan het congres dat te zware bezuinigingen de paraatheid van het leger aantast. Het congres moet nog wel akkoord gaan met Hegels begroting. Al dus onze correspondent in Washington, Wessel de Jong. De Consumentenbond vindt dat het maar eens afgelopen moet zijn... met telecomproviders die beltijden afronden op minuten... in plaats van seconden. Bij slechts 14 procent van de providers betalen klanten... gewoon naar wat ze verbruikt hebben. De rest laat bellers veel afrekenen. Volgens de Consumentenbond moet minister Kamp in actie komen. Economieverslaggever Jeroen Schutheiser. Stelt u zich eens voor, Sven Kramer rijdt de 5000 meter in een geweldige tijd. 6 minuten 10 seconden en 76 honderd. En zeventig... Maar de tijdwaarnemer die zegt niks, 6 minuten en 10 seconden. We ronden dat mooi af naar 7 minuten. Dat zouden wij natuurlijk heel raar vinden. Maar telecombedrijven doen het al jaren dat afronden. U belt 15 seconden en u betaalt een minuut. Dat snel verdient hij. Consumenten ergen er dood aan en de Consumentenbond ook. Woordvoerder Sandra de Jong. Nou, uit ons onderzoek blijkt dat overgrote deel van de telecomproviders... nog steeds beltijd afrondt op minuten in plaats van secondes. Er is maar één positieve uitzondering en dat is Zico... die alle beltijd op per seconde afrekent. En overtreden ze daarmee een wet? Nou, ze overtreden geen wet, want uh, vanaf 1 januari 2013 is het aan alle providers verplicht om een abonnementsvorm aan te bieden waar per seconde wordt afgerekend. En het is alleen zo dat dat per provider geldt. Dus bijvoorbeeld KPN zegt dan we hebben een abonnement dat per seconde afrekent. Maar daarmee zijn een andere merken zoals Hai en uh, Simio en Telfort uh, de dans ontsprongen, want het hoeft niet per merk gedaan te worden. En abonnementen waar per seconde wordt afgerekend zijn volgens de bond niet makkelijk te vinden. Ze zijn vaak in andere bundels opgeborgen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 Zet, dat alle providers per seconde abonnementen gaan bieden. Je moet gewoon betalen voor wat je verbruikt. Eens even wat providers bellen. Tele 2. Dat klopt. Wij uh, bieden onze klanten de keuze tussen bellen per seconde of per minuut. Zijn er dan klanten die vrijwillig kiezen voor uh, te veel betalen? Nou, waarom is het te veel betalen? Het is een gunstig tarief. Hoe bedoelt u dat? Kijk, als ik 15 seconden bel... ...dan wil ik eigenlijk 15 seconden betalen. Ja, maar goed, ja, dat kan. Die keuze is er, gewoon bij tv Maar eh, ik kan dus ook kiezen voor 15 seconden bellen en een minuut betalen? Dat kan ook, ja. Maar waarom zouden mensen dat dan doen? Nou, eh... Eh... Maar eigenlijk zien we dat deze discussie, dat er eigenlijk die, die, die behoefte bij klanten, die verandert al helemaal. Dus mensen hebben het niet zozeer meer over bellen per minuut of bellen per, uh, per seconde. Maar wat ze eigenlijk gewoon willen is een, een, uh, een vast voorspelbaar maandelijks bedrag. Waarbij ze verder helemaal niet meer hoeven na te denken over hoeveel minuten ze bellen of wat ze doen. KPN wilde namens dochterbedrijf Telfort alleen schriftelijk reageren. Het bedrijf zegt dat het in de markt waar Telfort actief is, de Sim-only-markt, het gangbaar is om af te ronden op minuten. En dat klanten liever een lager maandbedrag hebben dan dat er op de seconde wordt afgerond. Even dacht iedereen dat het definitief voorbij was. Maar er is toch weer een Otter gesignaleerd in de Nieuwkoopse plassen. Marno Remmers is op zoek naar hem of haar. U hoort hem zo. Het NOS Radio 1 Journal. you around when my words won't run, my pennies won't pound, and door, oh, and my frisbee flies to the ground, oh, what'll I do without you? What'll I say without you to talk to? No one to serve, or I'll leave the ball to you, write the words, but I miss the volume, what'll I say without you? Oh, I don't know what to do with myself, now that The fingers, you got the double Doe, hoorde u van Lisa Hennigan. De Olympische winterploeg is gehuldigd onder grote belangstelling... op een plein in Assen waar duizenden mensen naartoe kwamen. Onder hen ook verslaggever Joris van der Kerkhof. Al kreeg hij maar weinig mee van wat er op het podium gebeurde. Helemaal achter op de markt hoor je in de verte een burgemeester spreken. En zeker een trotse burgemeester. Aan u het woord. Dank je wel, beste sporters en trainers. Welkom in Assen, welkom thuis. En zie je heel veel oranje? Assen is trots op jullie... Nederland is trots op jullie. Maar je ziet niet echt wat er allemaal gebeurt. En dat willen we laten horen. Daarom zijn wat mensen aan de zijkant, maar foto's van zichzelf aan het maken. Ja. Wat moet je anders, hè? Ik ben van die kant gelopen, daar kon je niet in. Dus ik moest twee keer rechts en dan ben ik hier. En nu staat u, nou ja, wat ziet u eigenlijk? Uh, een scherm en een uh, mooi, uh, mooi, uh, mooi podium. Dat heeft Astrid al mooi gedaan, hè? En de burgemeester die net sprak. Oh, mevrouw Caria. Nou uh, ja, de burgemeester. In ieder geval de burgemeester. De burgemeester, ja. Geen Hebt u wel mooie foto's gemaakt? Ik heb nou twee nu. Twee. Zal van ik, ik er van u maken? Nou, maakt u, zal ik er een van u maken? Ja, dat mag. Nou, dan doen we dat. Komt die op de radio? Die komt op de radio Goeie dan. Successt. Dan moet u deze vasthouden. Ja. Uh, hier is Peter Huisman rapporterend vanuit Assen. En... Uh, ja, dan moet u de microfoon wel bij u houden. Maar goed. Um... Ik kan die mixen wel wat. Nou, dan staat u op de foto. Ja, ja. ja. En dat maakt u verslag van, uh, van deze avond. Oh, mooi. Een avond waar u net als ik helemaal niets van gezien hebt. Bijna niks. Nee, nee, nee, nee. Maar het blijft mooi, toch? Ondanks dat u niks ziet, geniet u er toch van? De sfeer even proeven, is fijn. Hoi, daar kwamen we voor. Een hartje as, komen we vandaan. We wonen hier zelf. En de beelden die zien we straks op de televisie. Herhaling thuis hoor je. En elkaar goed vasthouden, daar is ook absoluut van te genieten. Het is heel belangrijk s'avonds. Want gevaarlijk in assen? Nee, helemaal niet. Nee, absoluut niet gevaarlijk in assen. Hello. Hallo! Hallo! Oh o jee, ja nou moet je. En waarom vind je het hier leuk? Wat nou, één alle zijn. Allemaal schaatsers. Waar? Op het podium. Oh, daar! Een medailles, iedereen. Je ziet het, heel veel jonge mensen die hier vooraan staan... die ook, ik heb het vanmiddag gevraagd, bijna allemaal aan sport doen. Stel, je wil over een aantal jaar hier staan met net zoveel medailles om je nek. Wat is jouw beste advies? Wat heb je gedaan hiervoor? Naast heel hard schaam. Uh, plezier maken en altijd blijven doorzetten en uh, nooit opgeven. Ja. Later vandaag wordt de Olympische ploeg ontvangen door koning Willem-Alexander... Marno Remmers is vanochtend op zoek naar de otter. Maar nou net hoorden we de, de boswachter of de natuurbeheerder. Daar bij jou, die is de hele nacht gebleven. Is hij dan ook nog even buiten gekeken of hij niet iets voorbij zag komen? Ja, er zijn hier dus allerlei camera's, infraroodcamera's. En daarop kunnen ze dan zien als het beest passeert. Want zo'n otter heeft bepaalde gebieden waar hij vaker langskomt, toch? Dat klopt inderdaad. Vooral overdag, dan wil hij rust. En dan zoekt hij een bosje op hem in te slapen. Ja, en dan uh, oh, s nacht, dan gaat die vissen en zwemt hij door het hele gebied heen. En dan kan die hele grote afstanden afleggen. Maar die bosjes die zijn toch favoriet uh, overdag. Ja, dat zijn bepaalde vaste plekken. En die weten jullie. Nou, wij kennen die bosjes natuurlijk. Alleen waar ze dan precies aan land komt... en waar die dan precies uh, voor die camera langs wil lopen... dat willen ze nog wel eens een gok zijn. Maar het lukt nou toch elke twee weken om uh, beelden te krijgen. Oh. Ja. Dit is Martijn van Schie. Hij is van Natuurmonumenten. We staan bij de Boswachterij... Maar om ons heen eigenlijk geen bos, maar vooral heel veel water. Bootjes voor ons. Ik ben hier eerder geweest, iets meer dan een jaar geleden... toen werd er van alles afgegraven. Is dat klaar? Ja, dat is klaar. Of in ieder geval het project is zover klaar... dat het uh, nu weer wacht op een doorstad. Want bij in de natuur ben je nooit klaar in Nederland. Maar het en... werd eigenlijk heel erg opgeruimd toen. Is dat ook goed voor de otter? Nou, er is toen een heleboel water bij gegraven, omdat, Ja, Dat is een heel proces van verlanding. Kan hier dan in Nieuwkoopse Plas weer optreden. En dat water, dat kan die otter ja, heel goed het gebruiken. Dicht, het groeide dicht, ja. Precies. Ja. Nou, dat water kan die otter heel goed gebruiken. Ja. De otter, hij is uitgezet in 2002. Want halverwege de jaren 80, geloof ik in 88... dat de laatste die nog gespot was, dat die ook uh, was nou, doodgegaan. Uh, onder andere door zware metalen in het water. Maar ook door het verkeer. En nu is hij dus weer terug uitgezet in 2002. Dat was een overijssel. Ja, dan is hij toch hierheen gekomen. Dat heeft hij goed gedaan, want het is een heel eind lopen. En zwemmen. Ja, ja van bij Zwolle in de buurt geloof ik uitgezet. Nou, we zitten hier uh, vlakbij Woerden. Het is uh, ongeveer 120, 130 kilometer om hier te komen. Toch dus het verkeer door. Ja, precies. Als hij nou vrij banen heeft en, uh, en een mannetje, wat een vrouwtje zoekt, uh, dat is op reis, dan kan dat in vier dagen geschiet zijn, zeg maar. Dat kan hij er in vier dagen redden, maar de kans dat hij... Die... Loopt zo'n beest zoveel? <coughs> ja, 30, 40 kilometer op een nacht. Als een kievit. Ja, nou ja, hij zwemt als een otter, laat ik ja. daarop houden. Ja, ja hoe rood zijn ze eigenlijk? Nou, een dikke meter halen ze wel. Ach, echt waar? Ja, het zijn vrij grote beesten. Zijn ze gevaarlijk? Ik denk dat als je een otter vangt met je blote handen... Dat je, dat, dat je dan wel een probleem hebt. Maar over het algemeen zijn ze gewoon heel schuw... en liggen ze in bosjes te slapen. Dus uh, nee, ze zijn niet gevaarlijk. Nee, als je ze wil zien in Nederland en je wil ze een beetje gemakkelijk zien... dan moet je naar een, uh, uh, geloof ik, naar een natuurpark. Natuur-, dierentuinen hebben ze wel. Ja, wij, moeten, wij zitten in een waterrijk gebied. Maar ik ben hier toch ook wel langs heel veel smalle wegetjes gekomen. Dus uh, de auto, het blik, blijft het gevaar, denk ik. Eén van de grootste gevaren voor de otter op dit moment... Uh, er zijn een aantal drukke verkeersverbindingen. Ja, als een otter die wil kruisen, dan, uh, dan is de kans heel groot... dat hij een keer een auto tegenkomt. Ja. En ja, dat gaat heel slecht samen. Achter ons wordt het al langzaam licht. Er komt regen aan, hè? Morgen, vanmiddag, vanmiddag gaat het regenen. Maar nu ziet het nog even prachtig uit hier. Zo. Roodachtig licht komt er straks achter de boswachterij opzetten. Met voor ons de bootjes, waarin we straks een stukje gaan varen, denk ik... Hè? richting het gebied... Ja. Wij gaan even, ik wil best met jou gaan varen, maar ik denk dat het gemakkelijker is om even een stukje te lopen. Want dan kunnen wij, uh, wij kunnen op een prachtige plek even Blijker kijken of je daar een otter vinden. Ja, ik vind het ook goed. <laughs> ja, otteren is het geblazen dus deze ochtend. De Otterspotter, mij ja. Rimmers. U hoort hem uitgebreid. Later. AVB Verkeersinformatie, Helene de Hoe gaat het? Uh, ja, het valt heel erg mee met de drukte. Er is alleen een ongeluk gebeurd in het zuiden van het land... op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. We reden twee auto's op elkaar. De vangrail is ook uh, geraakt. De linkerrijstrook is bij Weert-Noord voorlopig dicht. Het leidt tot een file van 5 kilometer tussen Kelpen en Weert. Verder een korte file op de A8, Zaandam-Amsterdam... voor Knoop Koenplein, 3 kilometer. En nog eentje op de A15, Nijmegen-Gorkum... tussen Echtelt en Wadenooien 7 kilometer. En wat verwacht, je? wat verwacht je voor de rest van de dag? Nou, Ochtend. We, uh, we verwachten hooguit, zo'n uh, 100 kilometer file. Dus een stuk minder dan anders. Oké. Okay. Ja, daar is hij dan weer. Goed, foto's van uh, de man en de vrouw ziet u op onze website. Ook op de voorpagina's van verschillende kranten. Um, Bonnie en Clyde worden ze al genoemd. En de politie van Nederland en Duitsland is dringend naar ze op zoek... vanwege gewelddadige overvallen. U hoort zo meer... So I packed my things and ran far away from all the trouble. I it with my two hands, alone we traveled. een sound van Of Monsters and Men. De homowet die gisteren door president Museveni is ondertekend... zet de deur in Oeganda open voor genocide. Dat zeggen Oegandese homo's in Nederland. Verslaggever Pauw. sprak gisteren twee van hen... en zij maken zich duidelijk grote zorgen. Ik ben Jude Kasangaki en ik ben gay. Ik ben Jude Kasangaki, ik ben homo. Ik came to Holland omdat ik nooit felt safe in Uganda anymore. En ik ben naar Nederland gekomen omdat ik me niet meer veilig voelde in Oeganda. Is, uh, Edwin Kibirige. Mijn naam is Edwin Kibirige. In Uganda sons safe to be gay. Mm -hmm. So that's why uh, I'm here. Het is in Oeganda niet veilig om homo te zijn en daarom ben ik hier. We also ook... Uh,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 Maar ik ben zo voor mijn broers en zussen. Wij zijn hier safe, maar ik maak me grote zorgen om al die broers en zussen van de homogemeenschap in Oeganda. Ze lopen groot gevaar. The apart. Deze wet zal families uit elkaar scheuren. Als je mijn broer bent en ik moet to be put in prison for 14 jaar zetten, dan moet ik I have to zeggen: ja, je bent gay. You are Stel je voor, ik weet dat jij homo bent. En omdat ik dat weet, riskeer ik 14 jaar gevangenisstraf als ik jou niet aangeef bij de politie. Dan heb ik geen keus. Dan moet ik je wel verlinken. En vergeet niet, dit gebeurde al lang voordat die wet er was. Some families have been threatened to be killed, to be banned.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 zeiden mijn eigen vader en moeder. But of the en misschien deden ze dat nog niet eens omdat ze niet van me hielden, maar vanwege de enorme sociale druk. It's now like go ahead. Nu deze wet er is, is het van ga je gang. They all yours. Exterminate them. Exactly. Neem ze het grazen, roei ze maar uit. Today I called Patrick and he told me Jude, please just pray for us, I really don't know what to do. Vandaag heb ik contact gehad met een homo-activist in Oeganda en die zei. Jude, bid alsjeblieft voor me, want ik weet echt niet meer wat ik moet doen. The only advice I gave him is please try as much as possible to leave Uganda, because your life is real in deep danger. Dus ik zei tegen hem: probeer zo snel mogelijk weg te komen uit Uganda. want je leven loopt gevaar. By the time I came here, the Ugandan community in Holland. Could never this. Toen we net in Nederland waren, konden we tegenover andere Oegandezen hier niet uitkomen voor onze geaardheid. But they us. Maar je ziet het, we zijn hier nu op een bijeenkomst vanwege een begrafenis en we worden geaccepteerd. But it will be a long ja. Het kan dus wel, maar het zal nog wel heel wat jaren duren. En tot die tijd moet Europa de deuren wijd openzetten voor homo's uit Oeganda. Definitely they have to open it because those guys are unsafe. En of staatssecretaris Steven van Justitie dat ook gaat doen, dat gaan we hem straks vragen. Dat zal na acht uur worden. En over de Nederlandse reactie praten we ook met de voorzitter van het COC. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Politie maakt jacht op Bonnie en Clyde, schrijft het AD. Het artikel gaat over het criminele duo dat gisteren na een gijzeling naar Duitsland vluchtte. In de Westvelische Nachrichten staat dat het stel levensgevaarlijk is. Ze schoten een man neer op een camping en gijzelde een gezin. De spuur vuurt naar Ahaus. Het spoor leidt dus naar Ahaus, al dus die Westvelische Nachrichten. De auto-industrie staat aan de vooravond van een revolutie. En wel door technologie uit Twente, zo schrijft de Telegraaf. bedrijf Ten Kate heeft een deal gesloten met Alfa Romeo... en gaat een superlicht chassis leveren van koolstofvezel. Berichtendienst WhatsApp heeft mobiele telefoonnummers verzameld... van honderden miljoenen mensen die helemaal geen gebruik maken van WhatsApp. Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens... handelt het Amerikaans bedrijf daarmee in strijd met de wet. De Volkskrant schrijft erover. Het bevoorraden van winkels kost honderden miljoenen euro's te veel. De reden is dat gemeenten veel te veel regels hebben. Zo zijn er meer dan 1600 regels over het laden en lossen. Dat staat in Metro. Er moet een pensioenfonds komen voor topsporters... in de regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid. Moeten serieus onderzoeken of er een vrijwillig pensioenfonds kan komen... zoals ook de voetballers met hun CFK al kennen... zegt VVD-Kamerlid en oud Helma Neperes in het AD. Het passend onderwijs krijgt in krimpgebieden extra geld, meldt het Nederlands Dagblad. Gaat om 29 miljoen euro. Daarmee kunnen de geplande bezuinigingen beter opgevangen worden. En kunnen meer kinderen het zogeheten rugzakje houden. En een Britse investeringsmaatschappij, Venn geheten, gaat hypotheken verstrekken in Nederland. Schrijft het Financiële Dagblad. Venn is geen bank en daardoor niet onderworpen aan strenge regels die sinds de crisis van kracht zijn. Komst van Venn toont aan dat de Nederlandse hypotheekmarkt interessant is. Ook voor niet-banken. Er zijn steeds meer lokale partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen. Uit een enquête van de Gooi in Eemlander blijkt dat het er honderd meer zijn dan vier jaar geleden. En straks na zeven uur veel aandacht voor Oekraïne en Rusland. Relatie tussen die twee We hebben contact met onze correspondent in Rusland en onze verslaggever in Kiev. En we praten met SP'er Cox over Oekraïne. Een land dat hij goed kent, maar weet hij ook hoe het daar verder moet. Want het land moet nu uit een diep dal komen. Zowel qua politiek als economie. Dan blijft u luisteren.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 De Volvo V60 Plug-in Hybrid tot 2019 vanaf 157 euro bijtelling per maand. Kijk op volvocars.nl. Ecosteam heeft nu ook moes voor veilige reiniging en fix kleefpasta voor langdurige kleefkracht. Juranet helpt je voordelig met de wet. Nu voor maar 25 euro. Ga naar juranet.nl. De nieuwe Lexus CT 200h brengt de luxe van Lexus dichterbij dan ooit. Want net als elke Lexus heeft de CT 200h standaard een automaat.